Het weer, buien en ongeveer 12 graden. Overdag eerst aan de kustbuien, later ook op andere plekken. Smiddags kans op onweer en windstoten. Het wordt ongeveer 18 graden. Na het weekend iets warmer en minder buien. Tot zover het NOS-journaal. ANWB Verkeersinformatie. Op de A12 Den Haag richting Utrecht... tussen Den Haag, Malieveld en Voorburg, 3 kilometer. En op diezelfde A12 Arnhem richting Utrecht... tussen Driebergen en Bunnik, 3 kilometer door wegwerkzaamheden. Tot zover de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. NCRV, CRV. Casa Luna. Klaas Trupsteen. Goedenacht, Morgennacht, dan is het de nacht van de vluchteling... georganiseerd door Stichting Vluchteling. Dan zullen er honderden, misschien wel duizenden mensen... ik weet niet eens precies hoeveel... die gaan lopen van Rotterdam naar Den Haag, 40 kilometer in totaal. En dat doen ze om geld in te zamelen voor een goed doel... namelijk voor de Burmeese rugzakdokters. Nou, iemand die heel goed kan uitleggen wat die rugzak... Daar ga ik moeite mee krijgen met dat woord rugzak, dokters, uh, allemaal doen. Omdat hij ze bezocht heeft daar in uh, Thailand en Burma. En die morgen als ambassadeur van de nacht van de vluchteling ook zelf mee gaat lopen... is acteur Waldemar Toornstra. Bekend van, nou ja, ik kan heel veel noemen, maar ik noem maar even de serie Gijpstra de Gier... en uh, de films Bright Flight, de Gelukkige Huisvrouw en Zomerhitte. En daarin speelde hij samen met zijn vriendin Sophie Hilbrand. Uh, Waldemar, goedenacht. Goedenavond. Ben je er al helemaal klaar voor? 40 kilometer lopen morgen? Nou, ik vrees dat ik het nooit helemaal klaar voor ga, ga zijn. Maar ik heb er in ieder geval heel veel zin in. En uh, het gaat ontzettend <lacht> regen, er dus schijnt ook nog. Ja, dus uh, uh, we gaan het gewoon, gewoon doen. Ik heb wel uh, naar filmpjes van uh, de nacht van de vluchteling vorig jaar gekeken. Toen was het voor de eerste keer. En toen regende het ook keihard, maar de humeuren leiden daar niet onder. Dus dat is dan weer uh, een beetje troostend. Hopelijk voor je, maar het is niet heel lekker weer. Nee, dat is wel jammer. Um, ja... Uh, het is ook wel een mooi symbolisch. misschien als het een beetje gaat regenen. Het gaat ja. er over serieuze zaken. Ja, ja, ja het, wordt, het wordt denk ik een hele contemplatieve avond... waarin iedereen inzit. Of, of juist dat mensen gaan, gaan zingen met, met z'n allen. Maar ik vind het wel mooi, we, we lopen sowieso s'nachts... omdat de Nacht van de Vluchteling uh, ook wel... Ja, voor die vluchtelingen aandacht wil we genereren. En vluchtelingen ook vaak s'nachts lopen. Wat gewoon een stuk veiliger is. En dat, dat we dan met, met z'n allen ook nog in slecht weer dat, dat gaan doen. Ja, het gaat er ook een beetje voor dat, dat, het, dat je hard voor de zaak hebt. Nou, Dat kunnen we morgen laten zien. Ja, heb je vaker 40 kilometer gelopen? Uh, nee, ik liep wel vaak vroeger in de bergen met mijn ouders. In, uh, in de Alpen. Maar ik weet denk niet dat daar 40 kilometer bij zat. En, en trainer zat er ook niet echt in? Trainer zat er de afgelopen weken niet in. Ik heb een redelijke basisconditie. Daar moet ik het op doen. Ik ja, nou, ben heel benieuwd. Ik wens u nu alvast veel succes. Nee, Voorlopig dankjewel. zet je hier nog drie kwartier. Gezellig. Dat is lekker rustig. Uh, ik vertel even dat onze website kazeloende.ncrv.nl... natuurlijk uh, altijd te bezoeken is... als u meer wilt weten over deze uitzending... over het programma in het algemeen. Maar bijvoorbeeld ook als u morgen de podcast van dit gesprek wilt beluisteren... want die uh, is daar dan al te downloaden. En uh, verder stel ik voor om nu eerst even te luisteren... naar het antwoordapparaat gisteren ingesproken door Lex Bolmeijer. Er is één nieuw bericht. Dag Klaas, jij praat met Waldemar natuurlijk over dat die bijzondere... Um...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 Ik ben natuurlijk altijd wel voor wilde honden... Uh, ja, ik, ben, ik ben ooit op de vlucht geslagen voor een, uh, voor, voor een aanval van, uh, van, van een olifant. Uh, een olifant? Ja, ik moest voor een programma in, uh, in uh, Afrika... moesten we olifanten zoeken. En ik was zo eigenwijs dat... Uh, uh, aan het eind van de dag hadden we ze nog steeds niet gevonden... dat ik dacht, ik zoek die wel even. Dus ik ben van de groep even afgedwaald. Ja. En dat is dus gelukt? En dat is gelukt. Maar die, die kwam meteen met een soort mokketek. Dus het eerste wat ik zag was een boom... Die omviel. Oh. En daarna rende iedereen weg. Ook de, de bewakers met de Klasnikovs. Nou, in inval... Nee, nee, nee. Die zijn later wel, wel terug, teruggekomen. Toen, toen ik ook vluchtte daardoor en die olifant in de aanval ging, uh, is er één zo, zo dapper geweest om terug te komen. Uh, als geschietend. Uh, dus daar, uh, dat is gelukkig opgehouden. Maar eigenlijk denk ik dat, ik dat ik juist altijd probeer in mijn leven om niet te vluchten. Voor dingen. Juist dingen aan te gaan. Dus. Uh, ik ben wel eens gevlucht, maar ik probeer ik het zoveel zo mogelijk, nou ja, eigenlijk zoals iedereen, waarschijnlijk gewoon het vluchten te ontlopen. Maar ik denk wel dat het verstandig was dat je toen met die olifanten in ieder geval niet aanging. Want, uh, nee, die die nee hebben... maar dat is wel kenmerkend voor mijn karakter. <laughs> ja. Dat ik denken oh. denk, oh, laat, laat mij maar even, ik, ik, ik doe het wel even. Maar het zijn wel geweldige beesten. Ja, het zijn gekke beesten. Kan je beesten. dat gevoel nog her Ja, dan is het natuurlijk een heel, heel angstig gevoel, maar voordat je bang werd tussen die olifanten... Nee, ik denk dat ik sowieso enorm de hele dag al geïntrigeerd was... dat we die olifant in het wild gingen, gingen zoeken. En het is sowieso heel bijzonder om... Nou, ik denk dat we toen iets van tien uur gelopen hebben, dwars ja, ja. Door, door, door de bush. Uh, ja, die boom die omviel en daar die enorme uh, boel... dus die mannetjes die daar stond, ja, dat is... Dat is uh, ik denk dat ik, ja... het is bijna alsof ik, als ik eraan terugdenk, alsof ik naar achteren val... Alsof hij jou omdeemde. Ja, alsof wie mij ook. Maar uh, ja. nee, ik ben heel, heel blij dat dankbaar dat het goed, goed, goed is gegaan. Ja. Ja. En, en verder vlucht je dus nergens voor? In zo niet mogelijk, ja. Want, want, want heb je wel dat gevoel af en toe van... ik zou nu wel weg willen, maar ik blijf toch maar. Want zo ben ik nog Nee, even. maar ik denk dat het bij ons gelukkig... Uh, in tegenstelling tot, tot, tot Burma en, en uh, dat, dat soort streken... Dat, je, dat de fysieke vlucht wat minder uh, vaak voorkomt. Maar dat er natuurlijk wel gewoon uh, emotioneel... of geestelijke vluchtmomenten zijn die je uh, door druk... Gewoon om, om, om je om Je denkt: Oh, ik wil er nu uit. Of uh, ik heb geen zin om dit pro probleem op, op te lossen. Dus dat ge gelukkig hebben wij gewoon weinig. Of ik, wij weinig last van. Van fysieke vluchtnoodzaak. Ja. Uh, en is dat meer geestelijk? En dan probeer ik hem vo voornamelijk te, te voorkomen. Door tot om er even aan te gaan. En dat, dat, dat lukt ook wel. Mm, <laughs> nou, uh, dat lukt redelijk goed. Ja. Ik denk dat ik, denk, ik vind het wel een van de leukste dingen van leven. Dat je, zo, dat, je dingen, dat je het gevaar een beetje in de ogen probeert te kijken. Of het nou gaat over kinderen opvoeden of je relatie. of met, met werk dingen doen. Zoals net heb ik weer een televisieprogramma gepresenteerd. Wat ik eigenlijk, eigenlijk nog helemaal, helemaal niet kan. Maar wat ik wel ontzettend leuk vind om gewoon aan te gaan. omdat ik mijn ja. hart er wel sneller van gaat kloppen. En gaat het ook zo of een beetje dat. Uh, ja, wat, wat uh, nou, ik kan even niet op het woord komen, maar ook bungee jumpen bijvoorbeeld. Of, uh. Ja, dat, heb, dat ben, heb ik heel erg gedaan. Dat neemt nu gelukkig iets af, ook omdat ik een dochtertje gekregen heb. Uh, oh, je bent, dan neem je geen risico meer. Hè? Nou, Onnodig. ik merk nu wel dat ik dan, dan vluchtgedrag in mijn hoofd vertoon. Ja, ja nu maar even niet. Of uh, ja, ik ben toch bij, bijna klaar. Ja, oh, ja heel, heel raar, raar. raar. Maar ik, ik kitesurf surf nog steeds van fanatiek, snowboard veel, uh, spring er wel eens uit, uit de vliegtuig. Dat nog wel, uh, toch, Ja. Uh, maar het is minder, uh, de adrenaline rustig, hoeft minder elke dag te zijn dan vroeger. En als je dan uh, bij Thailand de grens overtrekt Burma in, wat niet geheel zonder gevaar is, denk je dan ook nog heel even aan de Robin? Ja, porten. maar die had ik wel heel erg van tevoren uh, doordacht. Dat heeft ook met adrenaline te maken, maar ook met dat ik niet vond dat ik daar naartoe kon gaan en niet dan echt het verhaal te vertellen. Dus ik wilde de mensen... Kijk, het pro pro probleem in die, in die grensstreek is tweeledig. Aan de ene kant heb je heel veel mensen die dus illegaal in Thailand zitten... die door de overheid van Thailand in kampen worden gezet... omdat ze ze ook liever kwijt, kwijt zijn dan een Rijk. Maar daar is in ieder geval iets van... Uh, verzorging, ook door, door onder andere hulp van Stichting Vluchteling. Maar het grootste pro probleem is in duizenden kilometers bos- uh, en berggebied... aan de Burmeese kant, waar die dorpen gewoon worden weggevaagd, uh, opgejaagd... Uh, mijnenvelden, uh, nou, ja, allemaal vreselijke dit dingen. En die mensen die zitten dus daar in de bossen met niks... Uh, uh, en zijn op de, op de vlucht. En ik wilde van die mensen gewoon uit hun eigen mond horen hoe groot het pro probleem nou was. En hoe ze daartegen aankijken en waar zij denken dat de oplossingen lo liggen. Maar even, even, even een stapje terug. Want waarom ben je überhaupt naar Thailand en dus ook naar Burma gegaan? Dat is een plaatsje dat heet Meesot. Ja, we zijn gevlogen naar Meesot. Grens Thailand-Burma. -Bur um... Uh, ook wel Myanmar genoemd. Daar is natuurlijk al een hele tijd een junta uh, aan de gang. Na ongeveer zo'n 60 jaar worden de mensen daar al heel erg ononderdrukt. Vooral een aantal volken daar in die, in die grensstreek. Min, minderheden. Uh, en dat levert een enorm vluchtelingprobleem pro op. honderdduizenden mensen die daar uh, aan beide kanten... of in kampen, of in het wild, kamperend, zou maar zeggen... Uh, uh, moet, moet, moeten leven onder hele slechte omstandigheden... met constant mijnengevaar, opgejaagd door het uh, Burmeese leger... Uh, daar kan je aan de Thaise kant heel goed komen. of vindt de regering dat niet heel fijn, want eigenlijk is het Thaise vakantieland. Ja, want daar zitten ook een paar honderdduizend BUME's, hè? Ja. Ja. ja. Zowel, daar, gaan, daar worden dus mensen uh, bijvoorbeeld door Stichting Vluchteling opgeleid. om in hun land weer goede dingen te, te gaan doen. Dat zijn die, die backpack-doctoren uh, ook, die, uh, waar, waar we voor gaan lopen morgen. Um, daar zijn grote echt kampen, waar gewoon zo maar, ja, 50, 60.000 mensen in één kamp zitten, ze zitten allemaal van die kleine hutjes op op, op elkaar, ja, ja, met, met prikkeldraad eromheen, om, om, om, en... Uh, want die uh, mogen er niet uit, die kunnen niet werken, die kunnen bijna niks doen. Nee, nee, dat vond ik een van de schrijnendste dingen, dat je daar was, en dat ik die met die man sprak, en ik zei, ach, de, de Europese uh, gemeenschap is hier ook geweest. Ja, die was, die was net geweest. En dat die, uh, ik zei, nou, dan heeft hij waarschijnlijk meer geld gekregen. Nee, dat werd nu terug, teruggeschroefd, want uh, Europa had te maken met uh, uh, nou, met de crisis en ook wat regeringen die minder bezig wilden zijn met mensen in het buitenland. En die hadden gezegd, u moet meer zelfvoorzienend worden. <lacht> en daar lachen ze er dan bij. Dus in eerste instantie dacht ik ook nog, Nou, dat, dat zal dan wel goed zijn. Zelfvoorzienend is toch best een woord waar je, waar je enthousiast van kan, kan worden. En toen zei ik, nou, wat doet u dan? Ze zeiden: ja, dat is het pro pro probleem. En bleef ze een beetje lachen. Dus ik vroeg, vroeg door, ja, ver verbouwt u dingen? Uh, uh, maakt u dingen? En toen zei hij, maar ja, maar waar dan? En toen realiseerde ik me dat het een krankzinnige opgave is. Dan komt er dan zo'n politieke uh, de delegatie die zegt... je moet zelfvoorzienend zijn. Maar er, zit, er zitten 50.000 mensen op elkaar zonder landbouwgrond, zonder fabriek. Ja. Er is geen mogelijkheid tot zelfvoorzienendheid. En het park uitlo of het -kamp ja. uitlopen ja. Om, om daar te gaan werken, dat zit er ook niet in. Nee, dat, dat mag niet. Nee. Nee. Nou, dat is de situatie daar, maar ja. mijn vraag was waarom ging jij er naartoe? Waarom ik er na na na naartoe ging? Omdat dus die, dat, dat probleem van die grote groep vlucht vluchtelingen in Thailand... maar een nog grotere groep in uh, Burma, dat het eigenlijk al 60 jaar een heel erg vergeten uh, pro pro probleem is. Maar is het dan dat jij dacht, van, daar moet ik een keer naartoe? Ja, Om daar nou, ik werd, er voor, ik werd er natuurlijk voor, voor, voor gevraagd. En eigenlijk uh, vind ik uh, goede doelen ook wel eens lastig. Want je ik veel van die verzoeken. Ik krijg uh, gelukkig niet heel veel... maar ik heb er wel een aantal in, in, in, in de afgelopen jaren ge, gehad. Ja. En uh, ga er ook meestal niet op in. Ook omdat ik ja, niet goed weet wat ik dan precies kan bijdragen... en of het wel helemaal mijn doel is. Ik heb het gevoel dat, ik heel erg, uh, dat het je meteen in je hart moet aanspreken. En, en vluchtelingen, mensen die echt niks meer hebben... die uh, hun huizen, hun, hun familie hun, nou, hebben moeten achterlaten... omdat het laatste wat ze willen redden, dat is hun, hun, hun lijf en leven... Ja. Uh, dat, dat ik me daar uh, wel meteen heel erg mee verbonden voel. En helemaal toen ik later hoorde dat het ook gebieden zijn... waar echt iedereen eigenlijk uit weg trekt. Waar zelfs grote politieke organisaties niet meer kunnen zijn. Is het een soort laatste redmiddel dat je met dit soort stichtingen... met dit soort goede doelen daar nog wel wat kan doen. Ja. En daar wilde ik me heel graag voor, voor inzetten. En dus uh, heb je nu niet zo lang hoeven nadenken? Nee, dat was eigenlijk vrij snel. Het kwam ook door Zelen. Dus die directeur daar, een vrouw... Uh, die vrij direct is. En uh, ik zei, ja, uh, de, ik wil ook wel even weten dat het allemaal goed zit en dat er niks in die strijkstok blijft, blijft hangen. Ja. Toen zei ze meteen, oh, nou ja, dat is goed, dan kan je morgen beginnen. En dan word je door alle afdelingen ingewerkt en de boeken zijn vo volledig in, in te zien. Voor zover ik daar natuurlijk verstand van, van, van heb. Maar dat heb, heb ik ook gedaan. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ik heb uh, ja geklaagd. Uh... Ja, nee, het was wel grappig. Ik kwam daar de eerste dag aan en toen uh, zat net de bank daar. We waren alle nieuwe bankrekeningen uh, en betalingsmanieren uh, aan. En daar kon ik gewoon bij, uh, bij aanschuiven. Dus dat was wat dat betreft heel, heel goed. Goed. En het was ook heel goed om, om te zien ja, waar bedragen naartoe naar, naar, naar toe gaan. En hoe ja voor zover ik dat kan zien, gaat dat ontzettend goed. En wordt er heel hard gewerkt om zoveel mogelijk euro's... direct bij die vluchtelingen te krijgen. Ja. Dus je bent uh, met Tineke daarheen gegaan. Ja. Wat, uh, wat kom je dan tegen? Wat, wat gebeurt er dan met je? Uh, nou, dat zijn eigenlijk nog twee vragen. Het eerste wat, ik, wat je tegenkomt is... Uh, het heftigste vond... Op een van de heftigste dingen vond ik dat je vertrekt uit Bangkok. Uh, het was toen s'avonds al een beetje een feest in de stad. Heel veel dronken Engelse to toeristen. En, en, en, uh, en dat je dan langzaam door dat, door dat land rijdt, wordt het een beetje stiller. En dan kom je vervolgens bij die grensstreek aan, wordt de volgende morgen, morgen wakker. Naast een, een ziekenhuis en een kamp, maar gewoon in hetzelfde land tienduizenden vluchtelingen zitten met enorme problemen. En dat, dat vond ik heel raar om dat op elkaar te krijgen. Want ik Thailand ook heel erg ken als, als vakantieland, als ja. dat het leuk is. En dat daar... Eigenlijk wist ik het namelijk ook, ook, ook niet. Dus dat er zo'n verborgen groot probleem daar ligt... waar, uh, ja, wat bestaat naast uh, gewoon feestvivieren. En uh, wat ik daar dan aantref, ja, dat, dat zijn uh, gewoon de horrorverhalen... waar... Ja, dat is ook altijd een beetje lastig om dat te zeggen, want het wordt meteen zo'n zo verhaal dan, hè. Uh, maar uh, kinderen met ledematen die ze missen, uh, verkrachte vrouwen, gezinnen uit elkaar. Mensen die al drie, vier generaties in een kamp leven, mijn slachtoffers. In die, dat kamp ook? Daar, ja, ja, drie, vier generaties, ja, kinderen worden daar geboren, ja, leven ja, daar de hele, het ja, hele leven op dat kleine ja, stukje. Ja, ja, die zijn dus in de er zijn mensen die zijn daar al drie generaties. Uh, in die kampen. En die komen daar niet weg. Dus die worden ook geboren voor, de, voor het kamp. Ja. En uh, ik heb er nog steeds een beetje last van. Dat ik... Uh, uh, dat je krijgt zo'n uh, zo raar thriller. Tr oh, wat, wat krijg je? Ja, ik krijg een soort trillertje in mijn... Uh, in mijn het, uh, Omdat het je aan je. Ja, het, het je me nog, nog steeds wel... Zonder daar nu heel emotioneel over te of moeilijk over te, te, te doen. Maar, maar wat het met je doet, is dat, je, dat het natuurlijk ontzettend frustrerend is dat je er niks echt aan kan doen. Ja. Dat is dus het enige wat je kan doen. doet natuurlijk wel wat. En jij helpt daarbij. Ja, ik help. Dat, dat, het, is en, maar, ja. dat ik er nu zit hier en probeer een verhaal te vertellen, is uh, een poging om, om dit verhaal naar Nederland te brengen. Over hoe bizar het is dat je voor de vierde of de vijfde keer uit je dorp wordt gejaagd waarschijnlijk weer op een mijn loopt, of je broer of je, of je zus. Een paar maanden weer ergens op een ander stuk in een bos woont... en dan maar weer eens een nieuw dorpje bouwt. Uh, maar dat wordt zo snel hier een verhaal. Snap je? Het is, ik ben heel blij dat je me uitnodigt om er nu over te komen praten. En ik doe dat ook heel graag. Maar je, ik voel ook mijn onmacht vooral. En mijn luxe positie om, om dat... Uh, vanuit een warme studio... Nu te vertellen. En ik wil natuurlijk eigenlijk, je wil natuurlijk het liefste van binnen gillen. Jongens, er moet nu wat gebeuren. En, maar dat, ja, en dan hoor je meteen zeggen: ja, maar de, de rest van de, van de wereld is ook geen pretje. En we hebben zelf ook uh, uh, de nodige crisisjes. Maar dat, dat vind ik wel, dat, dat, is, dat is denk ik waar mijn emotie nog het meest zit. In die, die tweestrijd. Snap je dat? Ja, ja. ja? Dat, denk, dat denk ik wel. En. Maar, maar is het dan ook zo dat je denkt, van ik, ik moet daar vaker heen. Of ik moet dit soort dingen meer doen. Of ik moet nou, nou, nee, misschien. Wel... Ik denk dat ik, dat ik daar misschien wel. Uh, dat vind ik wel goed om te merken aan zo'n zo Titineke Zelen, maar aan heel veel van die, uh, die, die, die, die werkers daar, dat zijn toch. Het zijn ergens ook een beetje militairen. Weet je, die zitten. Dit is hun werk Titineke begint in zo'n kamp meteen te vragen: hoe lang zijn jullie hier? Wat hebben jullie achter moeten laten? Met hoeveel waren jullie? Met hoeveel zijn je aangekomen? Wat zijn de medische uh, dingen die je nodig hebben? Dus het gaat heel zakelijk. En ik laat me toch een beetje overspoelen door... dat ik een, een, een kindje dat horen krijgt dat dit, dit kind net gevonden is... naast haar dode ouders en daar waarschijnlijk ja. een aantal dagen naast gelegen heeft. Ja, dat, ik, krijg, ik kan dan niet dat alleen maar zakelijk zien. En zeker sinds, ja, dat is, je bent nu net vader, of nog niet zo lang, nee, kleine jaar, twee jaar, dat, ja, ja, en dat ja. maakt wel uit, denk ik. Ja, dat maakt, natuurlijk. Dat maakt, maar mijn mama maakt het uit, opeens, er zijn alle keer kindjes, dat, uh, twee jaar geleden had ik dat nog nooit kunnen denken, dat, uh, maar dus ik denk dat kinderen zoveel indruk kunnen maken, dat je denkt toch, ja, kinderen, kinderen moeten wel geholpen worden, maar dat, dat komt nu recht, recht daar binnen. Uh, maar ik denk dus in die zin dat ik niet heel erg uh, in staat ben... om dit uh, maandelijks voor Stichting Vluchteling te doen. Want ik, daar ben ik gewoon te uh, emotioneel voor. Of zo. Dat zou me te veel frustratie opleveren waarschijnlijk... dat ik dat niet echt wat dus pas mijn karakter dan niet bij dan wil ik gewoon nu de baas van de VN spreken en zeggen dit kan toch niet ja misschien is dat toch wel ja goed, maar hè? dat, kom, dat dan ben ik ook wel <laughs> net realist dat is waarschijnlijk ja, toch ja maar de jij, ga, jij, jij nu ben je aan het vluchten nee ja die ja, ja, ja nee, ja, nee ja, misschien vlucht je voor je je vlucht voor je verantwoordelijkheid natuurlijk maar dan, dan kan ik die verantwoordelijkheid dus de, kan ik die verantwoordelijkheid nog niet helemaal aan maar dan denk dan dan kom je op een punt pfft, dan, dan is het natuurlijk de hele dag vol dit soort dingen. En ik, ik doe mijn best, ik ga zeker terug voor zoiets. Of naar de kinderen die ik nu gezien heb, of, of naar... Uh, dit verhaal vind ik, is te belangrijk om te vertellen... dit hoeft in deze moderne wereld niet. Weet je, er, er zijn natuurlijk een aantal dingen die hoeven gewoon eigenlijk niet. Als je gewoon afstapt van dat China daar zijn grondstoffen wil weghalen... omdat het nou helemaal goed, goed, goedkoop is. Als je van dat soort dingen zou kunnen afstappen, dat is een politieke op, oplossing... Dan, dan hoeft dat in deze wereld niet. Dan is er genoeg uh, eten enzovoort voor, voor iedereen. Ik snap dus dat het niet, niet kan. En aan de andere kant kunnen we ook door, door met zo'n loop iets te organiseren... kunnen we ook echt zorgen dat duizenden, tienduizenden mensen... misschien wel honderdduizenden mensen... daar wel een leven krijgen. krijgen. En dat ze niet met de dood bedreigd hoeven, hoeven, hoeven te worden. Ja. Ik wil even een klein, kort fragmentje ja. horen. Want jij was uh, met Tineke en je maakte een soort uh, dagboekjes. Ja. Filmdagboekjes. Ja. Leuk trouwens om te doen. Ja, dat kan ik me voorstellen. En, en, maar daar zat Tineke Seel ook af en toe in, want die leidde jou een beetje rond. En op een gegeven moment komen jullie bij uh, slachtoffers van mijnen. Maar, maar die zijn blind allemaal. Dat, ik vroeg maar, waarom zijn die nou blind? Nou ja, die dingen, die, wat, wat ze vooral proberen te doen is... Uh, ze weten natuurlijk hoe een dorp in elkaar zit. Wat, wat de militairen doen, die graven die dingen dan in en laten de dorpen achter... Dus als de bewoners terugkomen, ontploffen ze weer. Uh, dat is eigenlijk gewoon ja, om mensen kapot te maken. Maar, dan, maar dan, normaal, dus, normaal gaat het dan hun nee, been af? Toch? Jawel, maar ze, graven, ze, ze herkennen ze en dan gaan ze ze uitgraven. Oh, dus ze weten, ja, en dan proberen ze dus, dus zelf die dingen uh, onklaar te maken. Een knalt in hun gezicht. Dus dat, uh, uh, dat is een van de redenen dat het in hun gezicht Dus ze zijn heel veel blind, maar missen dan ook armen en handen en benen. En zitten in, een, in dat grote kamp waar we waren op een aparte afdeling... en krijgen daar dus een soort zangles... Ja. Ik weet niet of je dat dus, fragment Ik dacht heb. dat ik Jezus daarin hoorde. Dat vond ik Ja, de word, de word, de, de zijn er zijn toch Ja, jawel. Die, die Karen die zijn... Uh, oh, dat, zijn christenen. Uh, ja, dat klopt dus. Ja. Maar even, even een kort fragmentje laten horen. Uh, waarin Tineke Zelens zit dus. Voor de landmijnslachtoffers is er een aparte plek waar ze overdag verblijven. Als gehandicapte vluchteling in dit kamp is hun toekomstperspectief niet erg groot. Maar Tineke wil geen gebogen hoofden zien. Don't give up. And don't swing together like that. Als ik Tineke vraag waarom ze dit zegt... Antwoord ze. Ik hoor het ja. vaak in, ja. uh, in vluchtelingenkampen. Vooral bij mensen die hele erge dingen meegemaakt hebben. Dus ze zeggen er is no hope. Maar ja. ik, ik zit meteen ja. rechtop ja, te de van: ja. dat, dat kan niet. Ja. Ja. Ja. ja, al is het maar om ze aan te sporen niet op te geven. Ja, en toch denk ik als je een arm kwijt bent en een been en blind bent. dat je af en toe de hoop verliest. Ja, dat vond ik ook wel. Het eerste dat ik dacht toen ze dat deed: van, wat doe je nou? Wat zit je nou die mensen? Dat is lekker makkelijk. Dat wij daar een beetje zeggen, don't give up. Weet je, wat is het? Dus, en toen, la, dus het duurde bij mij even, voordat ik snapte, dat uh, hoop is ook een soort vonkje waarop je blijft le leven. En die mensen gingen laten zingen voor, voor ons, wat heel indrukwekkend was. Uh, op dat soort mensen, momenten kunnen ze zich nog uiten, kan er nog. Leven is ook gewoon in leven zijn en je ja. uiten en dingen doen. En dat je daar hoop hebt dat je nog een nieuw nummer leert, dat je kan spelen, dat je een moment dat je humor hebt, uh, uh, al dat soort kleine ja. momenten dat er de hoop op bevrijd is. Als je dat opgeeft, dan gaan mensen dood in een hoek. Uh, werd mij verteld door ja. Tineke. en ja, dat, En ik weet, ook zeker niet beter. Dat, ik weet ook zeker dat. Ja, ja dat, dat, dat is... denk ik ook. Klopt dus zij, ook. zij zag dat gewoon heel helder. En, dat, uh, en ik uh, hobbelde daar een beetje achteraan. <laughs> en jij zei: Kom op, ja. Ja. Ja. Maar het maar, ging over een man die wel. Dat is een jongen van 16 ja, of zo. Hè? Een hele jongen. Nou ja, dat zie je natuurlijk heel veel. Dat er, en dat is ook het. Nou ja, voor mij in ieder geval nog het, aan het grijpen. Is, omdat het jonge mensen voelen nog gewoon dat hun leven. Dat dit dan hun leven ga, gaat zijn. Ja, het is ook. Uh. En dat een jongen van 16 die dus net blind is geworden. En een hand in ieder geval kwijt was. Uh, die zat helemaal in elkaar. En die zag je gewoon dat hij besloten had. Ook in een soort puberteit nog. Van ja, dit was het dus. Weet je. Geen nooit. meisjes. Nooit meer een meisje. Nooit meer ja. boer worden. Of een eigen koe hebben. Of iets wat hij graag wilde worden. Geen hobby's. In dit kamp. Blind. Tussen mismaakte mensen. Wachten tot de dood komt. En toch moet je door. Dat zei Tineke in ieder geval. Je moet, ja, maar vind je dat? Ja. ja, nou ja. Je moet. Als je die vonk niet meer wakker kan maken. dan ja. is dat het dus echt. En er is dus. Hoe moeilijk het ook uh, ik het vind, want het is zo bizar om dat vanuit Nederland en uit mijn positie te, te zeggen. Maar in kleine dingen ja. kan het leven inderdaad nog heel leuk zijn. Een mooi, mooi voorbeeld ervan was dat ze kleine kinderen spelen daar met alles wat er voor handen is. Dus ze hadden allemaal heel ingenieuze spelletjes met, met een soort dopjes, plastic dopjes die je dan over elkaar heen moest geschieten. Daar hadden ze enorm veel, veel lol in. Dit klinkt uh, misschien. Uh, ja. Beetje ob obligaat, maar zo is het inderdaad wel. Maar dat zie je vaak, want ik ben, ik ben wel op zo'n donateursmiddag geweest van Stichting Vluchteling, daar laat ze ook films zien. En dan zie je, die kinderen, die hebben een soort overlevingsdrang, dat is echt ja, normaal. Is die kinderen die in ja. alle kampen en overal. Ja. Ja, die ook kinderen hebben ze ook, niks? Nee, die hebben waarschijnlijk meer meegemaakt dan, dan uh, nou ja, in ieder geval ik uh, uh, hopelijk uh, ooit mee zal maken. En dan gaat toch heel, ja, mensen zijn toch waanzinnig sterke, ja. rare wezens. En vandaar ook dat idee van geef het niet ja. op. Ja, ja. Ik denk ook als zij dat... Je moet vechten. Ja, want ja, dat geldt voor haar zelf ook natuurlijk. Ja. Voor die stichting Vluchteling, ja. waar morgen dus voor gelopen gaat worden. Um, en uh, hoeveel geld heb jij al binnen? Want <laughs> het is heel erg. Ik heb geloof ik echt het allerminste van, van, van iedereen. Dus iedereen die zit te luisteren, ga nog even naar www.nacht van de vluchteling en sponsor mij. Uh, waarschijnlijk dacht iedereen dat komt wel, wel, wel, wel goed met zo'n bekende. Maar, uh, ja, maar uh, dat heeft juist waarschijnlijk aan de andere kant omdat ze denken: ja, die bekende dat dat loopt wel, wel, wel, wel vol. Dat, dat is nog ik heb uh, een paar hond, hond, honderd euro nu. Ja. Maar goed, jij doet andere dingen. Ik en, doe en er heel zijn, veel er zijn er heel, veel, heel veel mensen die meelopen. Ik geloof dat de, de score nu op 115.000 staat ja. Al. ja. En dat loopt nog op. Want al die mensen die nu naar jou luisteren... die gaan eens even naar die, die website uh, nachtvandevluchteling.nl. Ja. Al was het alleen maar om uh, Waldemar nog even te steunen. Uh, ja, En dan uh, moet je zelf die 40 kilometer wel gaan lopen. Hè? Ja, ja dat wordt, we gaan eerst een... Uh een soort uh, speech houden met elkaar. En dan uh, gaat Abu Talib, geloof ik, die gaat uh, startschot. een startschot geven op de brug. En dan wordt het, uh, wordt het uh, lopen, ja. En van Aardse vangt jullie op? Ja, dat is te gek. Nee, dat is echt te gek. En ik vind het ook echt heel, heel, heel bij, bij, bijzonder. Ik, bedoel, het is, het is, ik vind, bedoel, er worden vaker stille tochten en dat soort wandelingen georganiseerd of een minuut stilte, maar ik heb echt het gevoel al die mensen die morgen mee gaan gaan, gaan lopen, ik ga gewoon in, in de nacht door weer en wind 40 kilometer lopen, ik vind het, ik vind het nogal wat. Ja. Kunnen mensen nog die willen weet je dat? Uh, Um, oh, ik geloof dat de nee Kijk, je kan naar mij altijd kijken mag. En, en je, kan, je kan altijd nog achteraan sluiten. Maar ik weet niet of het... Uh, de bedoeling is natuurlijk dat het enigszins gecontroleerd gaat. Dus ik wil hier nu dingen zitten. Niet allemaal uh, mensen gaan oproepen. Ja, ja, oproepen weet je wel samen, waar het begint dan? voor mensen die willen kijken? Ja, op de Erasmusbrug. Erasmus. Nee, daar eindigt het dan. Of het nee, begon, nee, het begon in nee, nee, nee, Rotterdam. Nee, nee, nee, ja, nee, nee, ik ben bij dat ik het nog weet. Ja, heel goed. Goed, wij gaan even naar muziek van jou. Ja. Want uh, die heb je meegenomen. Dan gaan we straks even over jouw carrière praten. Over het acteren en zo. En het presenteren. Uh, maar wat voor muziek heb je meegenomen? Ik heb uh, een nummer meegenomen wat mijn dochtertje ontzettend leuk vindt. als ze ik het aanzet. Katzenjammer heet het. En als ik het aanzet, dan begint ze meteen door de kamer te springen en, en, en te dansen. En Katzenjammer en het, is? Katzenjammer is een uh, Scandinavisch bandje van vier meisjes. Uh, ja, die gewoon hele vrolijke mu mu mu muziek maken. Het heette mij wel in een bar. Een bar in Amsterdam. Of, of zoiets. Oh, Weet het nummer nu is even wel niet, precies. Ja. Uh, en het is gewoon, uh, ook in dit uh, wat zwaardere verhaal, een heel vrolijke plaat. Uit Welk Scandinavisch land eigenlijk, weten we dat? Ik geloof Zweden, maar... Maar het kan ook Noorwegen of Denemarken. Ja. of uh, wat dan ook. Ze zo. zijn in ieder geval heel leuk. Ja, ja leuke de, meisjes precies. ook. Ja, ah, ja, ja die leuk hebben we best niet bijgezien. Waldemar Toornstraat de gast vannacht in uh, Casaluna. Uh, acteur, ik noem even wat andere, want we hebben net uh, een aantal films gehad. Nu noem ik Ja, zus Nee, Zuster nog even. Uh, Lieve Lust, dat is een serie... Nou, Bride Fight hadden we al gehad. En de Gelukkige Huisvrouw ook trouwens. En noem mezelf nog eens iets. Wat, wat vind je zelf het mooiste? Waar ben je het meest trots op? Uh, brrr, dat vind ik eigenlijk altijd het laatste. Dat moet gewoon het laatste zijn. Het laatste. Dus dan. Eh, ik was heel. Eh, ja, dat, dat tv-programma wat ik net met Maxime Hartman uh, gemaakt heb. Ze dus is van, van mij. Ik denk dat het een ontzettend leuk programma kan worden. waarin mannen zo vrij mogelijk over vrouwen praten. En dat we ook. Ja, alsof we een soort kroeggesprek gaan hebben met mannen over vrouwen. En dan het zijn mannen. En waar gaat het dan over? Dat gaat over wat voor billen we leuk vinden. Wel of niet, uh, dus zo plat. Maar het gaat ook over wat het moment is dat je even sprakeloos bent. Uh, wat mannen moeilijk vinden aan, aan een relatie hebben met, met een vrouw. Wat ze doen met hun driften. Wat ze doen met hun verlangens. Of uh, de, wat ze dachten toen ze een klein jongetje waren. Hoe ze naar hun moeder kijken. En stel jij de vragen of geef je ook... Uh, ik uh, stel nee, zowel nee. wat vragen en ik geef uh, ook meer... Prijs soms dan mijn lief is. Ja? Hoe komt dat dan? Nee, nou, omdat zijn... je zo'n goede interview? Nee, nee, doen. nee. Ja, juist niet, niet, niet waarschijnlijk. Nee, omdat ik, omdat ik af en toe ook gewoon in, in, in de heet van, van de strijd opeens denk. Ja, dat herken ik zo. Man. Oh, dat is toch verschrikkelijk. Of wat is toch prachtig? En dan toch met de andere anekdote kom. Of uh, uh, ja, maar daar, daarvoor moeten mensen maar gaan kijken vanaf 4 juli. En uh, ik, ga, ik, heb, uh, ik ben op dit moment aan het draaien voor een hele leuke televisieserie mixed up van, uh, de dat, dat wordt de volgende leukste het ja. ja. ja. voor de NCV ja, ja. mixed en up en ook met, voor Jordina Verbaan ja met Georgina dat we, Verbaan oh, dat gaat over een vrouwenblad geloof ik ja gaat over dus ja bij. enorm met mij. daar hou ik ook van heerlijk ja, en nee, zo ben jij ben je ja ik, met, hou, ik, ik, hou, ik hou heel erg van man mannen en gewoon met, met man mannen omgaan maar ik vind, vind met vrouwen vind ik ook ontzettend leuk werken ik kan ik kan goed met vrouwen werken ik heb daar niet uh, ik hoef daar niet meteen ben je meer dan gemiddeld geïnteresseerd denk je ik ben wel veel met vrouwen bezig. Ja. Want ik, ik, ik, ik heb een interview gelezen. Nou weet ik even niet meer met... met wie was het nou ook alweer? Uh, Dagelid. Ja. Maar, daar, die heeft jou geïnterviewd, hè? Ja. Dat was een heel uh, beetje... broeierig. Vlootterig. Broeierig. Ja, dat is heel goed. Maar ik ben, ik ben snel ontvlambaar, denk ik. Ik wil niet zeggen dat ik ben geen vreemdgaard ben. Helemaal niet zelfs. Um, maar ik, ik ben het zou al je, snel... Zou je het zeggen? Als je het was? Ja, ja, denk ik wel. Dat denk ik wel. Dat, dat weet je, dat bedoelde. Dat hangt heel erg van de situatie af. De, de, dat is altijd makkelijk nu te zeggen. Ik kan het nu zeggen omdat ik het niet doe. Ja. Dat is natuurlijk altijd heel veilig. Ah, en nu zijn er nog meer mensen die denken, ja, ja, die is slim. Ja, hadden het net maar over uh, een mooi verhaal liet, <laughs> Of de waarheid spreken, dat het er bijna niet kan. Ja, maar ik geloof ja. het. Ik geloof het. En, um, en, maar ik hou ik heel erg van vrouwen en ik hou heel erg van, van flirten. En, uh, um, en daarom is het ook maar goed dat ik acteur ben, ben geworden. Kan ik het af en toe in mijn werk stoppen, ja. toch? En nog één vraag over die vrouw. Weet je veel van vrouwen? Ik denk dat ik het nooit helemaal zal begrijpen, helaas. Maar ik, ik, ik, sinds de, de afgelopen week ik redactie heb, heb gedaan voor zich van mij... weet ik een heleboel meer. Goed. Ja, en dan even, want dat is het presenteren. En uh, ja, acteren is wat je meer doet. Dat is het presenteren. Daar, daarvan dat zeg je ook, ja. Van, ja, dat doe ik omdat Erbij. ik het zo leuk vind. Ja. Maar kan, misschien, misschien nog niet zo goed als, uh, als ik het over tien jaar kan, bijvoorbeeld. Ja. Uh, waarom past acteren zo goed bij jou? Ja... Ik denk dat het heel erg te maken heeft met een maakbare wereld. Waar, ook dat, waar we het net over hadden, die vluchtelingen. en gewoon. Ik trek me nogal snel problemen in de wereld aan. En wil er graag wat aan doen. Ben ooit begonnen met de economie. Had toen vrij snel door dat dat hem niet ging worden. Omdat je dan toch vooral uh, geacht wordt om mee te lopen in het systeem wat we gemaakt he, hebben. En ook heel altijd te horen krijgt ja, dat dat niet anders kan. Met alle gevolgen van dien. Uh, waar we nu ook weer uh, lekker in een crisis uh, net uit aan het krabbelen zijn. En dat in het, in het theater je, je ochtends binnenkomt. Met elkaar en dat je daar gewoon in je eigen universumje een, een wereld bouwt. Uh, en dat is eigenlijk met, te, met film en, en tv ook zo. En ik denk dat ik dat heel prettig vind. En dat ik daar dingen kan laten zien die mensen bewegen. Uh, en dat is dan, als het goed is, een beetje entertainend. En om, om te lachen, maar ook af en toe om even over na te denken. Of te denken, oh ja, zit, zit, zit dat zo? Ik denk dat dat heel goed bij, bij me past. Maar waarom kan je het zo? Ja, omdat het ik. Ik denk is. dat ik. Uh, een beetje talent heb in ieder geval. Een karakter. Waar zit dat vooral, dat talent? Empathie. Ik denk dat ik vrij empathisch ben. Uh, dat ik van hard werken uh, hou. En dat ik niet heel veel geld hoef te verdienen. Uh, dat ik... Uh, dat ik wel mensenkennis heb op een soort associatieve manier. In Door ieder geval. het acteren ook? Of, uh... Door het acteren zeker, maar ik denk wel dat het in... Ik ben bovenmatig geïnteresseerd in mensen en hun drijfveren. Ik had ook psychologie kunnen gaan doen, alleen moet ik er niet aan denken... om elke dag tien uh, patiënten te, te, te behandelen. Daar heb ik gewoon het geduld. Geduld denk ik niet voor. Uh, een soort gevoeligheid heeft er denk ik ook wel mee te maken. Dat je, dat je ja, gevoelig bent voor uh, wat mensen bedoelen, wat ze vinden... voor sociale situaties... Ik ben vrij veel verhuisd. Kan het ook wel mee te maken hebben. Door al die verhuizingen, een soort. heel snel uh, uh, aanpas... In een nieuwe situatie. Ja, in een nieuwe situatie. Ik ben wel een beetje een kameleon. Ik heb ook wel vrienden gehad die, die zeiden: van... Vind je me nou echt leuk? Of uh, wat je doet tegen iedereen aardig? Dat, dat soort dingen zijn me ook wel verweten. Is dat in dit nog steeds? Ik vind wel veel mensen. Ik vind mensen snel aardig. Ik denk dat, dat mensen. Ik ben niet iemand die mensen. meteen stom vindt of, of, of een eikel of, of iets. Ik, vind, ik zie snel graag de positieve dingen. Maar ik denk dat ik niet, geen allemansvriend vriend ben. Maar geen, geen talent voor arrogantie? Een talent voor arrogantie, die is mooi. Uh, een talent voor arrogantie. Nou, ik vrees dat ik wel een talent voor arrogantie heb, eigenlijk. Ja. Dat ik best. Ja, ik denk dat in, in ons vak ook heel snel op, op de loer ligt. Dat je denkt dat je het wel kan. Of dat je denkt: oh, kijk, mij is even lekker bezig zijn. Uh, kijk, mij is goed gaan. Dus dat dat. Maar daar, ik ben daar wel heel erg mee bezig om dat zo min mogelijk door te laten komen. Oh, maar dat dreigt wel vaak te gebeuren? Dat dreigt... altijd, denk ik, in dit vak. Vind je jezelf goed? Ik vind me mezelf uh, bovengemiddeld. Ja, ja en... Uh, en wie tel je dan allemaal mee? Oh, daar, daar, ho ja. daar hoort... Daar hoort daar ho dat is een top 50. Ja, ja. Uh, maar, maar ik en ik vind mezelf... in elke productie die ik doe, de allerbeste die dat kan... kan doen. En ik vind me geregeld... in mijn dromen ook de allerbeste. In ieder geval in Nederland. En ik weet ook dat dat... totale onzin is. Maar ik denk... dat je dit vak niet kan doen als je dat niet af en toe denkt. Want het gaat over noodzaak dat je daar gaat, gaat, gaat staan. Het gaat ook over dat ik uh, voor een première dus en denk dat ik de allerbeste ben... en tegelijkertijd moet overgeven omdat ik denk, ik kan dit zo niet. Waarom staat hier nu niet iemand anders? Uh, de, en de en week... komt allemaal tegelijk en dat wisselt elkaar af. Dat oh, soort dat week, te... Ik heb eigenlijk elke premièreweek, de, de week daarvoor... altijd dromen van dat ik naakt ergens op het toneel sta en dat in een zaal vol Met dat zitten. Met uh, Nou, dat, dat ziet er dan in ieder geval voor mij helemaal niet prachtig uit. En ik heb geen idee waar het toneelstuk over gaat. En ik, ik, het <lacht> is heel duidelijk dat ik de hoofdrol heb... en dat iedereen verwacht dat ik nu, nu, nu, nu begin. Nee, dat is allemaal, allemaal totale angst. Gek, hè, dat dat zo afwisselt. Ja. Bij ja. een schietsoffering. Ja, dat zou... Ja. Dat zal dan wel weer de kick zijn om het te doen, of zo. Ik weet niet goed wat het is. Ik denk dat het... Uh, dat, dat, ook, dat, dat is misschien ook wel het talent. Dat je dus houdt van hoge hoogtes en diepe dalen. En dat, dat, ja, dat herken ik bij heel veel mensen om, om me heen ook. En uiteindelijk weet ik gelukkig dat ik niet de beste ben. Maar dat ik heel, Wel, aardig, mee, dat ik heel aardig mee kan doen. En ja. dat het uiteindelijk ook in dit vak niet gaat om de beste te zijn... maar om mensen iets te laten zien of te iets te laten meemaken uh, die avond... waar ze in ieder geval... Een en te waarde hebben en als het goed is ook nog wat meekrijgen. Dat ze er nog een keer aan terugdenken. Of nu zo voor de nacht van de vluchteling wat te kunnen doen. Ja. Dat, is ook, dat, is ook, dat maakt me ook dankbaar of zo dan. vind ik ook bijzonder. Als je, als je uh, zo goed bent, zeg maar hmm. boven gemiddeld... heb je dan ook minder angst voor alle problemen in cultuurland? Zal ik maar even zeggen, alle bezuinigingen die eraan komen... alle problemen voor de theaters en voor de film... Daar ben ik heel ambivalent in. Ik heb uh, een paar jaar geleden acten opgezet. Op uh, de eerste Nederlandse acteursvereniging. Dus een beroepsgroep. Voor de gezelligheid uh, vooral, maar ook nee, een beetje vanuit, onder de ide vanuit idealisme. En, en, en ook uh, uh, inderdaad voor, voor de gezelligheid. En dat ik heel slecht tegen klagen kan. En er zijn nu een dikke 900 man uh, uh, zijn een lid. Dat, dat is daar goed, hè? He? Ja, het zijn, dat is echt gek. Ja, ja, ja dat is leuk. Het nee, is echt gek dat het gelukt is. Want dat is heel vaak geprobeerd en is nooit gelukt. En vanuit die uh, positie vind ik het echt schandalig en respectloos en kortzichtig wat er gebeurt... en dat deze totale visieloze bezuinigingen, dat dat zo kan... dat, dat, is, dat is, naar mensen die zo hard werken voor zo weinig geld... in die hele branche, is dat, uh, is dat echt... Uh, ja, nou ja, wat ik zei, uh, respectloos. Ja, um, aan de zin andere zin. kant... Weet ik ook dat er gewoon heel erg bezuinigd moet, moet, moet worden. En dat dat als er een goed bezuinigingsplan was, zou ik daar zeker voor, voor zijn. Want ik geloof ook dat cultuur veerkrachtig moet zijn. En dat, dat, het, dat je daar niet van moet leven van een overheid die dat maar mogelijk maakt. Dus daar mag best af en toe even in gesneden worden en dat het weer ruimte heeft Maar dat moet je me blij doen. Voor mijzelf. Kan ik alleen maar hopen dat het goed gaat? Maar dat, dat denk je ook. Daar heb je wel vertrouwen in, volgens mij. Uh, nou, ja, dat, uh, dat vertrouwen heb ik dat ik in ieder geval inventief zou zijn, hier altijd oplossingen voor te verzinnen. En daar ben ik ook mee bezig, zowel binnen dat act. Uh, als ook uh, op, op andere manieren zijn we gewoon met, uh, met filmmakers nu aan, aan het kijken, bijvoorbeeld hoe kunnen we goedkoper en sneller no nog meer maken. Wat, wat mensen willen, willen zien. Uh, uh, kunnen we het meer consumentgericht maken? Ja. Kunnen we uh, meer bedrijven aanspreken? Dus daar, daar op, op alle manieren ben ik daarmee mee bezig. En ik vertrouw in mijn talent. Dus ik, ik, uh, um, als ik dat niet zou hebben, nou, dan kom je wat Tineke ook tegen. Bedoel, dat niet is totaal nee. anti uh, Zei het tegen die, die, die vluchtelingen, wat natuurlijk totaal niet uh, eenzelfde verhaal is. Dat altijd duidelijk nee. zijn. Maar geef nooit op. Knok altijd door. Als je ergens in, in, in gelooft. En ik geloof heel erg in cultuur, dus ik zal er gewoon altijd voor blijven vechten. Ja. En even een gewetensvraag. Hmm? Stel, de overheid heeft nog, uh, nou noem maar op bedrag, 50 miljoen. Ja. Moet dat naar de cultuur of moet het naar de vluchtelingen? Uh, de, je mag het niet verdelen. Als het, als het het enige geld wat er is in, in, in een land, moet het naar cultuur. Omdat. Maar die vluchtelingen gaan dood anders? Nee, want als het goed is, ik denk dat als je mensen zonder cultuur opvoedt, dat, er, dat, dat die mensen nooit geld gaan geven aan vluchtelingen. Als je mensen niet met verhalen opvoedt... die snappen wat uh, ellende is bij bij een ander... Wat, wat een empathisch vermogen is... als het alleen maar zakelijkheid is die, die erover is, over is... zal er nooit een economisch belang zijn om vluchtelingen te steunen. En ik geloof dan, als je 50 miljoen investeert in een samenleving met verhalen... komt er 130 miljoen voor die vluchtelingen terug. Dus dat snijdt aan twee kanten? Ik denk dat, dat, dat, dat een cultuur... Een samenleving zonder cultuur is, is ten dode op, op, op, opgeschreven. Dus ja. dat, dat, dan, dan maak je hier mensen dood en daarmee daar, daar ook. Uiteindelijk uh, bedoel, vind ik het een ridicule Ik vind het dat ik dat er nog even bij, bij zou. Want ik, ik bedoel, het nou, is, ja, is helemaal niet. Nee, nee, nee. Want er is wel een discussie gaande tussen ontwikkelingssamenwerking of cultuur bijvoorbeeld. Ja, maar Bolkestein zei dat ook. Die zei dat uh, bij de schil van, van, van, van cultuur. Jongens, er moet bezuinigd worden. Haal het dan uit dat bu bu budget. En ik denk ook vanuit deze de gedachte. Als mensen opgevoed worden met, met, met mondiale normen en waarden, met een breed breed per, per perspectief met, met emotionele herkenning... als ze ellende zien of daarover horen... zijn mensen geneigd om, om, om geld aan, aan, aan te, te geven. En ik vind het ook een menselijk, een intermenselijk... Een beetje, dat doe je voor, voor je medemens helpen. En uh, helemaal op het moment dat je weet dat overheden niks meer doen... want in het geval van die vluchtelingen, van de VN komt het al 60 jaar niet... Uh, dat is verschrikkelijk en dat sch is sch schandalig. De UNHCR zit daar niet bijvoorbeeld? De UNHCR die zit er dan uh, op de gebieden in Thailand waar het mag. Waar, uh, waar, uh, waar geen politieke uh, gevaar vaardrijft. Maar uh, alles wat te maken heeft met aan de andere kant van Burma. of met illegale mensen die nog niet een plekje hebben gekregen. daar kan de UNHCR niks aan doen. Ja. Nee. Dit zit er bijna op, welde, Maar ik ga. Hey, je ik moet even. Ja. ja. ja. Um, wat nu komt ook leuk hoor. Radio Bergheij komt er zo meteen aan. En om twee minuten over een dan is Casaluna er weer. Ik noem nog even uh, de website van uh, de Nacht van de Vluchteling. Dus dat is nachtvandevluchteling.nl Onze website is kazaluna.ncv.nl Als u daar bent dan kunt u vast die andere site ook wel weer vinden. Dan moet ik het nog even hebben over een luisteraarsvraag. Want uh, vanaf twee minuten over een dan is Casaluna dus weer terug. En dan vraag ik aan de luisteraars. Voor welk goed doel, voor welk goede doel zou u midden in de nacht een zo'n end willen lopen? Dus uh, u mag bellen 0800 1121. Mailen NCV.nl of uh, twitteren naar hashtag kasteluna. En de vraag is dus: voor welk goede doel zou u midden in de nacht zo'n eind willen lopen? Uh, Waldemar, jij doet het morgen voor die rugzakdokters. die uh, ja, op de grens van Thailand en Burma werken. en dan, uh, ik geloof, per team zo'n 2000 mensen bereiken. Mensen ja. die heel veel. Het gevaar van hun eigen leven, dus, dus weer die bossen die mijnenvelden intrekken. Om, om de bewoners aan de Burmeese kant van medische zorg, malaria... Eh, eerste nood bij, bij, dus bij um, uh, uh, bommen enzovoort uh, te, te, te helpen, scholing te, te geven. Uh, nou ja, allemaal ja. dat is een hele goede, goede idee. Heel erg nodig. Er is nu 115.000. Laten we hopen dat er nog flink wat duizenden bij komen... Ja. Uh, als er morgen gelopen gaat worden. En dat het met het weer een beetje uh, mee gaat vallen... Dat het meevalt, ja. Nou ja als, het, als het heel erg regent en het levert heel veel geld op... vind ik dat ook prima. Ik laat me graag een nachtje ja. nat en koud maken. En dat het dan met de... de, de uh, hoe heet die dingen? blaar ook nog een beetje meevalt. Ja. Niet getraind, hè? Hey, uh, hartstikke bedankt dat je hier was. Dank Heel veel succes. Ja. Uh, nou, ik ben benieuwd waar je de volgende keer naartoe gaat. En wat je allemaal nog gaat maken aan films en zo. Maar dat gaan we volgen. Ik noem nog even dat nummer 0801121. Als u wilt bellen naar Casaluna, Als u wilt mailen, kan dat naar casaluna@ncv.nl En twitteren kan naar hashtag Kase En de vraag die wij met z'n allen straks om twee minuten overeen gaan bespreken is dus... voor welk goede doel zou u midden in de nacht zo'n eind willen lopen? Ik wens u veel plezier bij Radio Bergheik. Waldemar maar bedankt.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 Het radiostation voor Bergwijk. Ja, goeiedag dames en heren. Hartelijk welkom bij Radio Bergerijk. En uh, ook namens Peer. Peer, zeg maar even gedag tegen de mensen. Gedag. Dankjewel. Goed, Gemeentebreed. Uh, Gemeentebreed. Goedendag, dames en heren, dit is van Eersel. De gemeente maakt het volgende bekend. Dit is een lijstje met uh, culturele afgelastingen. Uh, helaas, de week van het beroepsonderwijs gaat dit jaar niet door, evenals de Wereldlepradag. De aardappelachtdaagse is eveneens afgezegd. Uh, de nationale isolatieweken gaan wegens gebrek aan belangstelling niet door. De nationale marktdag wordt verschoven naar volgende maand. De internationale RSI-bewustwordingsdag uh, is afgelast. Evenals de Wereldgebedsdag gaat niet door. Internationale Vrouwendag gaat niet door, helaas. De Week van de Psychiatrie is afgelast. Mensen willen er helemaal gek van. Uh, Landelijk Open Kloosterdag is dicht. Internationale Dag ter Bestrijding van Racisme en Discriminatie... gaat bij gebrek aan Negers niet door. Die dan ter voorbeeld op grote wagens door de stad... zouden worden gereden om dan publiekelijk niet gediscrimineerd te worden. Wereldgezondheidsdag is wegens ziekte gesloten. Nationale Week van de gehandicapte Sport gaat niet door, jammer. Dan de Nationale Hersenweek. Daar zijn de mensen van vergeten wanneer die was. De uh, Dag van de Arbeid, wereldastmadag, Wereld Astmadag. Dag van de Nederlandse Strandjutters. De Internationale Antidieetag. van de Nederlandse Obesitasvereniging. Die gaat, uh, gaan allemaal wel door. Internationale Rode Kruisdag, Dag van Europa...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 En de Week van het Landschap uh, gaat niet door. De Nationale Tuinontwerpdag en dan de Week van de Dagbladbezorger. En dan de Wereldharddag is afgelast. En dan de Internationale Reflexologie Week. Dat is van de Bond van de Europese Reflexologie. Die wordt volgend jaar gehouden in Eersel. En, maar die valt samen met de Dag tegen het Geweld van de stichting Kappenau. Dat is een vredelievende stichting. Die heet Kappenau. Als ze dan iets merken, iets vermoeden van een geweld, dan komen ze op je af. En dan roepen ze allemaal... Hé! Hey! Hé! Hey! Kampen! Hé hey, joh! kappen! En dat dan de hele week. Tot zover de... Oh, nagekomen recht. De Wereldborstvoeningsweek is afgelast. Maar uh, de helpersweek gaat wel door. Ja. Ja, sorry, oh, die was eronder geschoven. Wacht ja. even, de Herpesweek? Oh, voordat u denkt, nou, die zal dan ook wel afgelast zijn. Nee, die is zelfs uitgebreid naar de Herpesmaand. Ja, er wordt de herpersmaand. En dat is natuurlijk een, een prachtig initiatief van de Bergrijkse herpersclub ja. En de stichting SOA Bergijk. Oké, okay, tot zover de afgelastingen en de evenementen die wel doorgaan. Uh, toon, we gaan iets anders doen. Ja, herpersmuziek. Ehm, uh, als je het niet heel erg vindt, eh, uh, ben ik even weg. van Ik heb jeuk op plekken waar ik niet eens wist dat je de jeuk kon hebben. Nee. Dus, eh, uh, uh, kun jij, eh, uh, uh, even weg, sorry. De Berg Eik. Oh. Peer van Eersel. Ik zit even te zoeken. Waar zit je naar te zoeken? Maar dat moet je dus niet doen tijdens de uitzending, hè? Dat is zoeken van jou. Daarom ja, maar wacht nou eens even. Je gaat, toch niet, je gaat toch geen zomaar uit het niks zendervulling maken? Nee, daarom moet je dat oh. ook voorbereiden. Je gaat toch niet hier aan tafel met een koptelefoon op je knaar dat je in, in, in de Eikelberg zit te bladeren dat je iets gevonden hebt om, om in de uitzending te doen. Dan moet je toch voorbereiden? Nee, maar ik hoef te, er is je vandaag hebt, weinig hebt... gebeurd. Het is vandaag een zon over een grote dag in Bergijk. Iedereen zit vrolijk buiten. Het, er is niks gebeurd. Nou, dan, hebben wij ook, dan is het eerlijk om ook niks uit te zenden. Dus jij wil zeggen dat we nu gewoon eh, niks doen? Niks uitzenden? Nee, ik zat gewoon de Eikelberg te lezen. Ja, maar dat duurt toch niet tijdens zendtijd? Ja, niet? Lees toch... hem dan voor. Nee, dat is toch eerlijk. Als er nou op een dag niks gebeurt in Bergrijk... dan ga je toch niet... Uh, een beetje omdat wij nou eenmaal een radiostation zijn... opgeklopt nieuws brengen. Dat je, dan zeg je toch gewoon, nou... Nou, niks. Ja. Dan kun je, toch, je kunt toch op zoek gaan naar wat, wat er bijvoorbeeld... misschien morgen staat te gebeuren, volgende week... of weet ik veel wat. Ja, maar als dat er ook niet is... als er nou geen plannen zijn in Bergrijk... Zijn er geen plannen? Er zijn geen plannen. Nergens voor? Nee. Zijn er ook niet uh, sportnieuws? Wat nee, wat er wordt niet gesport. Wordt er niet gesport? Nee. En het gemeentehuis is leeg. Hey, het gemeentehuis leeg? Ja, heb je niet gezien. De ramen zijn open, die, goed, die vitrage wappert naar buiten. Het is leeg. Sportveld nou, is zijn leeg. Nee. Er gebeurt niks. Ja. Maar weet je wat ik wel wat ik wel vond? Nou, er staat hier in de Eikelberg... Ja. Verhuisbericht, gemeente Bergijk. Het schijnt dat de hele... De gemeente, de gemeente verhuisd is. Dus da, da, da, dan val ik, daarom viel ik even stil. De, de hele gemeente is verhuisd. Ja, dit gemeente, de gemeente. Verhuis bij gemeente Bergrijk. De hele gemeente is verhuisd naar oh. een nieuwe locatie. Waar? Achter Enschede. Maar, maar, maar voor wie zijn wij dan nu aan het uitzenden? Nou, voor niemand. De, de hele gemeente is verhuisd. Verhuisbericht gemeente Bergijk. Maar dan zijn wij toch ook verhuisd. Wij zijn toch... Zijn wij verhuisd? Nee, wij niet. Wij wisten weer eens van niks. Daarom is het dorp leeg. Daarom gebeurt er niks. Daarom kan ik geen nieuws brengen, want er is niks meer. Bergijk is verhuisd. Ja, nou, maar dat is toch? Wacht even. Dus wij zitten. Wij zitten nu voor de katse kut. Radio te maken. Zonder nieuws. Bergijk is niet. Ja, beste man, je zit je mij wel aan te staren met je trouwe ogen, maar Bergijk is verhuisd. Naar Enschede. Daar achter, achter Enschede, ergens daar, ...moesten we daar achter Enschede staat er, moet u even vragen naar Bergijk? Kijk maar, eens, doe die, doe die ja? vet geworden jaloezie nou eens met je vingers van elkaar. Je, je, er is niks meer. Ja. Kijk, zie je. De, de, de, de, de, de hele Ekkersruit is weg. De hele Industrietrein is weg. Er staat alleen ons loodje nog. In een, soort, ja, in een soort vlakte. In een soort, soort, soort, soort savanne. Nou, daarom wist ik niks uit te zenden. Ze hebben ons niet mee verhuisd. Ik word helemaal gek. Dus die oproep voor het communiekoortje heeft ook helemaal geen zin? Ja, je kan hem wel doen, maar ja, voor wie? Berge Eik is verhuisd. Naar achter Enschede. Naar nou, achter Enschede, daar even vragen. En wat doen wij nou? Nou, dat vind ik een enge gedachte. En Beeks, is Beeks ook verhuisd? Nou, alles... Kijk nou toch, één grote savanne. Hier, ga eens op het dak staan. Ga eens door dat luik, ga eens op het dak staan. Ja, dan ga ik op het dak staan. Ja, luik open. Uh. Ja, voorzichtig. Ja. Nou, kijk nou eens 360 graden om je heen. Er is in, in de meiden omtrek helemaal niks meer te zien. Helemaal niks. Ment is verhuisd. Ik kom weer naar beneden. Ik kom weer naar beneden. Ah, god. Au. Ah shit. Waar is dat laddertje? Weer. Oh. Perk! Huh? Oh. De muur is hem weg. Hé. Hey. Ik zit hier. In een mijn eentje op een stoel. Met een microfoon. Mijn koptelefoon is weg. Wat heb je hier? Ik moet alleen. Ik een ziel alleen. Hé, microfoon, kom mijn huis.